Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft nog weinig informatie... over de dader van de dodelijke mesaanval in Solingen gisteravond. Op een persconferentie zei de politie dat er nog geen beelden zijn waarop hij te zien is. Slachtoffers en getuigen worden ondervraagd... en de politie zoekt in het hele land naar de dader. Vanochtend is wel een jongen van 15 aangehouden. Of en hoe hij bij de aanval betrokken is, is onduidelijk.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 Volgens Oekraïne zijn veel van de 115 vrijgelaten militairen... aan Oekraïnse zijde gevangen genomen in de eerste maanden van de oorlog. Het is de eerste gevangenenruil sinds het Oekraïnse offensief... in de regio Koers begon, begin deze maand. De Franse president Macron noemt de brandstichting bij een synagoge... in de buurt van Montpellier een terreurdaad. Op X zegt hij dat het bestrijden van antisemitisme een voortdurende strijd is... Een man stak bij de synagoge twee auto's in brand. Daarna volgde een explosie... waardoor ook de deur van het gebedshuis in brand vloog. Bij de Grand Prix in Zandvoort... start Max Verstappen morgen opnieuw niet vanaf pole position. Hij moet het doen met plek 2. Lando Norris van McLaren start morgen in Zandvoort op de eerste plaats. Eerder vandaag crashte de Amerikaanse Logan Sargeant tijdens de laatste training. Zijn auto vloog in brand. De coureur zelf bleef ongedeerd. Het weer. Vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien het land in. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Later op de avond wordt het weer droog. En morgen veel zon, een enkele bui en dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Entertainment for You Elke morgen om 9 uur Dan loopt ze weer voorbij Iedere keer, ja telkens Weer, dan lacht ze mijn in de rij Luister Martja ik weet het zeker ze meent het niet met jou dacht dat niemand ons kon breken Ik het zeker, ze meent het niet met jou. Ik dacht dat niemand ons kon breken, maar het je. was. Kratko, a ti kraj mene prođeš, Tko ljubav traži, tu je na plaži Pa što mi ne dođeš Te usne twoje čudo su moje Za sebe ne znam više Hitno da znak, mahajmo u mrak Na ljubav sve miriše Ti si meni početak I kraj sunca sjaj Masline, u glavi ludi, ludi lomije Da te ljubim pomalo, ma šta mi radiš nije normalno Štatori masline, ma samo minus s tobom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 In Zandvoort, 106.9. Ze zat zachtjes te huilen. Ik ze haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik proefde, ai ai ja. toen ik haar kuste. Ze smaakte zacht, zout, zuur, ze smaakte na de zomer.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 Is toch niet zo wie Of hoor je liever een Engelse plaat? Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl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 De man is verliefd, nou dat is toch mooi En in het donker, als hij dronken wordt dan zoek Smart App en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Hé, hey, Fred Heij, draai nog eens een plaatje. Kom naar I sit entertainment for you by Set FM Sandwood. Are you paraplu? On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door. Where million dollars fly away with me I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can I used to wander alone without a love of my own I was a desperate man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 La ik niemand tegen. Wil jij wat drinken? Of slaan we dat maar over? Het lijkt me beter.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 Daarvan lig ik te dromen In zomeravond Zou het nog zover komen Eén zomeravond Entertainment voor you. Meer dan radio. De dagen worden lang. De klok gaat weer vooruit. Ik krijg al dat verlanghoofd, ik wil de graag op buiten. De vogeltjes die fluiten, de mensen zijn weer blij. Van mij tot eind augustus is de mooiste tijd voor mij. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol. Liggen zonne een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. Die dagen zonder belgen Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de boom. En ik deed van lang leven de loom. Ik hoef niet steeds naar Spanje het land met zich alleen.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 Die dagen zonder veel gezeur. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. En iedereen kan lang leven de lol. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. Ik ben een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. Wat is het weer gezellig, hè? Fred? Heij.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 Van mij Even zitten alsjeblieft. Ja, maar dat bedoel. Ja! 却当多 Que estoy leisos de sus teus lares, deos teus lares, de sus teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tengo morrinha, tengo saudade, porque estoy leisos de sus teus lares, de sus teus lares, de esos teus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 Als op je niets om me gaat Al wat je deed, deed me pijn Jouw blik was echt beschijn Als op je niets om me gaat ZFM Zandvoort 106.9 En DAB Plus 6A I see you Sitting there alone Crying your eyes out baby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 de ik voor me uit, terwijl ik haar zag dansen Deed nonchalant, maar oh wat was ze fijn Haar lieve lach, haar zachte huid zag spontaan mijn kans en Ik wilde heel de avond bij haar zijn Jou, jouw, jou, blijf je kussen Van jouw lippen krijg ik nooit genoeg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 Zo te raken en er was sowieso geen weg meer terug. Nu is het tijd dat ik probeer met hartzende lakens. Ze maken me gek wanneer ze mij weer keurt.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 De dromen, dat jij hier zou zijn vanavond, Maar jij liet mij hier zitten de hele van Blackstil Nu moet je toch eens zeggen Wat je nu nog met me wil